2 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het boerenprotest in Maastricht verloopt rustig. Honderden boeren protesteren daar tegen de provinciale stikstofmaatregelen. In Groningen liep het gisteren uit de hand. De boer die met zijn tractor de deur van het provinciehuis daar vernielde, is aangehouden. Ook de bijrijder van de tractor die hekken omverreed op een plein zit vast. Morgen is er weer een landelijk boerenprotest. De boeren willen eerst naar het RIVM in Beeldhoven omdat ze het niet eens zijn met de stikstofmetingen. Het instituut heeft alle medewerkers die niet per se op kantoor aanwezig hoeven zijn verplicht om thuis te blijven. De boeren willen morgen ook nog naar het binnenhof. Prostituees moeten minimaal 21 jaar zijn en een vergunning hebben. En pooiers van prostituees zonder vergunning worden strafbaar. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Broekers Knol, waarmee het kabinet akkoord is gegaan. De wet is bedoeld als wapen tegen uitbuiting en mensenhandel. De Turkse president Erdogan verdedigt in een open brief in de Wall Street Journal de militaire operatie in Syrië. Erdogan schrijft dat operatie Vredeslente is gestart... om een einde te maken aan de humanitaire crisis in het gebied. Ook zegt hij dat de Turkse leger de onwettige migratie in de regio wil aanpakken... die het gevolg zijn van geweld en instabiliteit. Sivan Hassan is een van de elf genomineerden... voor de titel Wereldatleten van het jaar. Ze won dit jaar onder meer twee wereldtitels op het WK in Doha... op de 1500 en de 10.000 meter. De wereldatleten van het jaar wordt op 23 november bekendgemaakt in Monaco. Het weer bewolkt en op veel plaatsen valt enige tijd regen of motregen. In de westelijke kustprovincies is het vaker droog en het wordt een graad of 16. Morgen eerst in het noordoosten wat zon elders bewolkt en op steeds meer plaatsen gaat het dan regenen. En het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 To come to run. If you wanna be high, take the score and give me more. Town. I'm in town.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 Hartvol met alles liefst uit Londen van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie.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 Prachtigste verhalen, oh god wat is ze lief? U heeft gevonden, dan stort ze m'n hart vol met al het liefst uit Londen. Dit is ZFM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 on the top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 To hear me out. Finally found the words. If you let me go first, just needed some time to bring you back around. Make moves like wolves till the sun comes up, and I can't go slow till I've had. Damn long since I seen your face Finally found the words to erase all the hurt So tell me will I see you later Cause I need you major Moves like Het ritme van ZFM Zie je zo? Mi piace così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 Omdat bij jou Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze, jouw keuze. ZFM.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 for the stirring